Huizing wil dat Dekker de publieke omroep sommeert te stoppen met de sportjes. De televisieprogramma's Wie is de Mol, Divorce en Flikken Maastricht... zijn genomineerd voor de Gouden Televisiering. De nominaties werden afgelopen avond bekendgemaakt. Voor Wie is de Mol van de Afro is het de zevende nominatie. De vorige zes keer ging de prijs aan het programma voorbij. Het weer vannacht 3 tot 8 graden, overdag zonnig en droog. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Woensdag ook nog droog, donderdag en vrijdag neemt de bewolking toe... en is er kans op regen. Het wordt dan ook iets warmer, 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Goeiedag, hartelijk welkom. Afgelopen zondagochtend was ik onderweg met mijn tienjarige dochter... op weg naar opa en oma, je kent dat wel. En dan luisteren we altijd naar Vroege Vogels. Zo'n eerbiedwaardig eh, programma. Met gemengde gevoelens trouwens. En dat heeft met de berichten te maken. Zo was er een directeur van Urgenda... die de Nederlandse staat aanklaagt. En stelt dat binnen tien jaar de uitstoot van CO2... met 40% verminderd moet zijn. Want anders dan komen de rampen. De droogte en de branden en de stormen. Maar er gingen ook andere stemmen op over groei en duurzaamheid. Iemand zei, we kunnen alles veranderen, de technieken zijn er. Waarom doen we het niet? We investeren meer in groei economisch dan in duurzaamheid. En toen was mijn dochter een tijdje stil. En ik hoorde de denken, en toen zei ze, nog tien jaar. Alsof de wereld dan zou vergaan. Die angst opeens. En vervolgens het commentaar, mensen gaan nog liever dood dan dat ze arm zijn. Wat zijn die politici dom? En toen zetten ze de radio uit en luisterden we naar Randy Newman. We are rednecks. We don't know our ass from a hole in the ground. En ik vroeg me af, moet ze dit allemaal wel horen? Ik praat vanavond met de politica uit de Tweede Kamer, Linda Voortman van GroenLinks. Die heeft zich vandaag bezighouden met transparantie. De openbaarheid van bestuur, oftewel de right to know. Dat je alles wil weten. Hartelijk welkom. Goedenavond. Linda Voortman. Wat zou jij antwoorden op de angst van zo'n meisje van tien jaar vandaag? Dat over tien jaar de wereld vergaat. Ja, ja. Nou ja, dat is natuurlijk extra ingewikkeld... omdat het natuurlijk gaat om een heel uh, jong kind... Uh, waarvan je ook wil dat hij gewoon kan spelen en genieten van het leven... Um, het is alweer anders als het gaat om volwassenen. Die ja. willen niet als kinderen behandeld worden. Die willen juist ook graag uh, dingen weten. Ja. Dus het is eigenlijk uh, ja, een vergelijking die niet helemaal opgaat. Nee, dat weet ik wel. Maar ik vraag je, wat zou je aan, aan zo'n uh, zo meisje van tien uh, antwoorden? Ik zou... Die bang um, is, die echt even... Het ja. is gewoon de ja. radio, net Nederlandse radio... die bang is voor wat er, wat er voor in wat de toekomst er gaat, gaat gebeuren. Gaat gebeuren. Ja. Dat eigenlijk een beetje los natuurlijk van ja. Right to Know, waar we zo nou meteen ja, over komen... Kijk, uh, je kunt in ieder geval niet tegen zeggen... van nou, tegen die tijd hebben ze wel iets anders uh, uh, bedacht. Nee. Ik denk dat ik toch zou proberen gerust te stellen. en uh, ja, haar, uh, ja Maar waar is dat op zitten? Ja, uh, ja, dat is ook meer iets gevoelsmatigs. Dat ik denk dat een, uh, een meisje zoals jouw dochter... Uh, zich er nog niet mee bezig zou moeten houden. Waarom dus is dat niet? Ja, het is horen, haar dat, toekomst? Het is haar toekomst, maar ze is ook nog heel erg jong. En... Um, uh, uh, dit zijn echt hele grote vraagstukken. Ik zou eigenlijk willen... dat de generaties daarboven... Hè, dat onze generatie zich daar druk om maakt. Misschien, ja. misschien is dat dan wel een goed antwoord. Van, dat je dan tegen hem zegt... Van, uh, je hebt gelijk en uh, ik ga er mijn best voor maar doen... dat het niet doen. gaat ja, ja. gebeuren. Wij gaan er wat aan doen. Ja, ja. Ja. Ben jij bang voor die toekomst? Um, met dit soort uh, dingen wel. Als het gaat om uh, uh, klimaatverandering... Um, ja, dat, dat zijn wel zaken waar ik me, me zorgen over maak. Ook omdat ik zie dat mensen de urgentie niet, uh, niet voelen. Dat was ook de, de aanleiding van Urgenda om de staat voor de rechten te dagen. Uh, dat er gewoon niet genoeg uh, gebeurt. En dat je ja. dus inderdaad geleidelijk aan naar, naar de verdoemenis helpt. Ja. Deel je dat dan, zo'n initiatief van Urgenda? van de staat, de Nederlandse staat... die jij ook eigenlijk in zekere zin vertegenwoordigt als politica... Voor ja, de te ik, dagen. ik vertegenwoordig ook uh, uh, die organisatie die dit uh, uh, doet. Want daar zitten mensen, kiezers, uh, die zich uh, uh, hier zorgen ja. over maken. Dus, um, uh, uh, uh, en die ook zeggen van ja, het is ook een mensen, gezondheid is een mensenrecht. En die schenk je door nu geen werk te maken uh, uh, hiervan. Dus op zich, um, ja, ik, ik steun dat wel. Ik vind dat wel goede initiatieven, ja. ja. Ik vond het nogal opmerkelijk. En wie weet wat er dan uitkomt. Maar ja, dat is een lange procedure kan ja, ik me dat, me is, dat is zo, ja. Maar goed, het zal ook wel uh, uh, met tien jaar niet ophouden. Dat geloof ik niet. Overigens dacht ik wel, uh, dit zijn wel momenten waarop zo'n... Je zegt wel van ja, zo'n dat moet je een, een kind van die leeftijd nog niet mee lastigvallen. Maar ik dacht wel van ja, misschien wordt zij wel geboren als politica op zo'n moment. Dat ze mm -hmm. denkt van hé, hey, ik ga er wat aan doen. Wanneer is dat voor jou begonnen? Ja, um... Uh, uh, ja, ik, uh, in mijn vorige baan, uh, dat heeft wel heel veel bewustzijn uh, veroorzaakt. Ik was uh, vakbondsbestuurder in de schoonmaaksector. Bij de FNV? Ja, bij de, de FNV, ja. En uh, daar hebben we veel actie gevoerd. Ja, de mensen, grote, ook. Mensen, ja. ja, grote schoonmaakacties. Mensen uh, in beweging uh, brengen. Hun vertellen over hun rechten. En dat ze er zelf wat aan uh, moeten uh, doen. Dus dat heeft heel veel bij mij uh, gedaan. Hoe maar komt als je dat? verder Want, terug. Je bent niet de enige bij wie dat het geval is. De mensen die daarmee te maken hebben gehad. Met name het contact met de schoonmakers ja. zelf. Ja. Daar heb ik meer verhalen van gehoord. En ook in Casa Luna. Dat ja. dat, daar is iets gebeurd. Ja, wat was bent, dat? Je bent zo direct bezig met de, met de mensen. Je zit niet in een achterkamertje te onderhandelen voor de mensen. Maar met de mensen verbeter je hun toekomst. He, door echt één op één het gesprek aan te gaan: van wat vind jij van je werk? En ja. als jij dingen zou willen veranderen, wat zou dan anders moeten? En jij kunt dingen veranderen als je dat samen met je collega's doet. En dat dat uiteindelijk ook gebeurde en dat mensen in beweging kwamen. Een groep werknemers die ja, ook vaak nog helemaal niet goed weten wat hun rechten zijn. en ja. Die ook uh, soms bang zijn om in actie te komen. Dat dat dus uh, gebeurd is, ja, dat uh, vind ik nog steeds een van de meest geweldige ervaringen die ik heb meegemaakt. Ja. Nou, ik, ik vroeg me ook af of dat te maken heeft met die tegenstelling tussen aan de ene kant afval, vuilnis, mm -hmm. rotzooi waar wij... Stink, stinkende, onzichtbaarheid onz ook. Maar goed, tegenover de schoonheid van die mensen. Dat het daar iets mee te maken heeft gehad. Dat, dat ze uiteindelijk de, wel de trotsen ook ja, uh, zijn, hebben. Zijn... Ja, en ook uh, de onzichtbaarheid van het werk. Op het moment dat je begint te vertellen over je werk... Hè, aan, uh, um, ja, aan een leeftijdsgenoot, aan vrienden, aan, aan uh, je buren... dan merk je ook, dan gaan mensen ook nadenken van... ja uh, ik weet eigenlijk helemaal niet wie mijn kantoor schoonmaakt. En dat, is, uh, uh, dat laat ook zien, het werk is eigenlijk heel erg anoniem. En dat komt ook omdat mensen vaak op, uh, op rare tijdstippen werken. Omdat het werk gedaan moet uh, zijn... voordat uh, de dames en heren op hun kantoor aankomen. Ja. En uh, die schoonmaakacties, die zorgden ervoor dat mensen zichtbaar uh, werden. Dat ze lieten zien van, ja. wij zijn hier en als wij niet schoonmaken... Utrecht Centraal was echt een bende uh, ja. tijdens die acties... dan gebeurt er dit. Ja. Bijzonder, Linda Voortman, sinds 2010 na die actie... waar iedereen mee te maken had in 2010... is ze in de Tweede Kamer terechtgekomen, voor links. En heeft veel in haar portefeuille, schrik niet. Ik <lacht> som het even op. Binnenlandse zaken, emancipatie, immigratie en asiel... integratie, volksgezondheid, welzijn en sport... en wonen en rijksdienst. Ja. Nou, er was in begin september een uh, bijeenkomst... We hadden we je toen voor uitgenodigd... gij zult openbaar maken. Dat was een advies van de Raad voor Openbaar Bestuur. Toen lukte het niet. Um, terwijl je wel heel erg bezig bent met dat onderwerp, de openbaarheid van bestuur. Je bent bezig met een wetsvoorstel. Dat zou na 33 jaar, dat is de WOP, de bekende mm -hmm. wet op openbaar bestuur, toch wel mooi zijn. Um, en je hebt literatuurwetenschap gestudeerd in Groningen. <laughs> dat vond ik wel komisch. Ik ook, trouwens. Oh ja, ook in ja. Groningen? Nee, nee, in, uh, in Leiden. Oké. Okay. Dus dat is wel een rare... Daar komen we misschien nog op. Dat is wel ja. een interessante slinger. Van de literatuur <laughs> naar de politiek. U bent 34 jaar. Dat is één jaar ouder dan de WOP. Vandaag. Mm -hmm. Op het ministerie van Binnenlandse Zaken... was een initiatief... Uh, the Right to Know. Een soort bijeenkomst. Ja. Een gesprek. Op initiatief van onderzoeksjournalist Brenno de Winter. Um, dat ging daarover. Het ging over precies hetzelfde. We hebben een recht om... De, te weten. Het recht om te weten. Het recht op informatie. Ja. Ja. Jij richtte je in jouw toespraak tot Joost Taverne. Ja. Persoonlijk Jeet, zo. Uh, Joost, luister. Ja. Was er nog, zaten <laughs> nog veel meer mensen, maar jij pakte die VVD'er. Ja, retorische truc? Nou, um, ik had van tevoren wel zitten nadenken. Je moet natuurlijk altijd nadenken, wie is je publiek? En uh, uh, ik had zitten nadenken, wie zijn hier het publiek? Nou, er zullen mensen bij zijn die ambtenaar zijn. Er zullen ook veel mensen bij zijn die zelf uh, bijvoorbeeld veel uh, WOP-verzoeken uh, indienen. Die daar heel ervaren in zijn. En ik dacht, ja, die mensen hoef ik eigenlijk niet te overtuigen. Ja. Maar dat VVD-Kamerlid, dat heb ik nodig om straks een meerderheid te halen. Dus vandaar dat ik dacht, ik richt mij direct tot hem. Ja. Luisterde die... Hij luisterde wel. Nou, dat was echt zo'n zo speech, hou ja. je dan? Van je legt natuurlijk je argument uit. Maar dan wel, Joost, zeg je dan aan het eind. Ja. Waar iedereen bij zit, mm -hmm. dat is natuurlijk leuk. Zullen we zaken, zaken doen? Ja, ja, ja. <lacht> Waar kijkt hij dan? Ja, nou ja, kijk. Uh, het is, het is een politiek uh, bedrijf hoor, denk ik, in het openbaar over openbaarheid gesproken. Ja, ja maar goed, maar ook uh, heel duidelijk uh, de rijk in de hand uh, ja. uh, uh, doen. En ook kijken van wat kun je nou uh, bereiken. Hè, van Dat je ook, ook duidelijk bent over wat je wil. Want je kunt zeker over zo'n onderwerp als openbaarheid van bestuur, kun je heel gemakkelijk vervallen in allerlei algemeenheden. Ja. Geen partij is tegen meer openbaarheid. Maar als het komt tot echt concrete. Uh, een wets maatregelen, wetsvoorstel, ja. Een wets Voorstel, met, met een aantal concrete voorstellen erin... dan wordt het moeilijker. En daar wou ik hem op aanspreken. En uh, nou, hij reageerde uh, wel positief. Maar je merkt wel dat zijn focus veel meer ligt... op het tegengaan van uh, ja, het zogenaamde misbruik. Ja. En mijn focus ligt juist veel meer op het bevorderen van de openbaarheid. Ja. Misbruik zit ook in onze wet, maar het gaat wat mij betreft toch echt om het, uh, het uitbreiden van openbaarheid. Dus dus het gelukt, openbaarheid. Je hebt geen stappen gezet vanmiddag. Het is niet gelukt om Nou, om, om hij, uh, in je kant kleine te openingetjes. Ja, hij zei niet van nou, nu ik jou gehoord heb, nou ben ik helemaal overtuigd. <laughs> Maar, hij maar wel is dat dan openingen. iets er, en, Is het dan in de na zit, waarin je dat even checkt? Want nee, nee, nee hij, wat had er, had daarvoor, hij had voor jou gesproken. Hij had hoor. voor mij gesproken. Dus en, jij, en daar, en daar had ik ook eventjes nog vanuit ja. het publiek op mogen reageren. En uh, ik had deze uh, de toespraak gehouden. En uh, Pieter Klein, de dagvoorzitter, die zei van... nou, dit moet natuurlijk wel eventjes ja. een weerwoord uh, ja. uh, krijgen. Dus toen kreeg Joost ook het, uh, het woord. Ja, en die wilde ja. zich in nevelen. Ja, nou, hij gaf aan het eind, wou die dan wel zeggen... Van, nou, dat hij er wel goed naar ging kijken en zo... Maar maar, uh, uh, ja, gewoon echt direct zeggen, we tekenen mee, we, we gaan hier volmondig ja. achter staan, Dat uh, was nog niet het geval. Laten we wel wezen, Deze, je hebt het volgens mij overgenomen van Mariko Peters ja. bij GroenLinks. En die is begonnen na Irak. Ja, hè? klopt. Ja. Kijk, het gaat wel over dingen. Ja, want precies. toen zijn we belazerd. We zijn die oorlog begonnen op grond van valse informatie. nou zo, want je, hebt, je hebt iets over ja, de wet op openbaar bestuur. Wat is dat nou voor... Voor wet, hoe, hoe spannend mm -hmm. kan het zijn? Maar daar, met dat soort dingen heeft het te maken. En ja. natuurlijk ook nog met andere kwesties. Um, wat, wat, is, wat is het probleem van de WOP eigenlijk? Van, van de wet, zoals die er ligt? Ja. Ja. Nou ja, de wet bestaat al een, uh, een hele tijd. En wat je ziet is dat het, het oorspronkelijke doel... De openbaarheid van informatie regelen, dat dat in de praktijk steeds moeizamer is geworden. Dat eigenlijk uh, ja, de wet ook wel bedoeld wordt om mensen, informa uh, gebruikt wordt om mensen informatie te onthouden. Um, dus zo en slecht dat, zit die wet in elkaar? Nou ja, uh, dat heeft voor een deel ook met cultuur te maken. Maar ook wel met dat de wet zoals die is, is ingericht ook. Uh, er staan bijvoorbeeld weigergronden in, redenen om een verzoek af te wijzen. En die kun je, uh, je kunt zeggen, van: nou, dit is een weigergrond, bijvoorbeeld de veiligheid van de staat... maar je kunt het ook allemaal stapelen. Uh, en er is dan uiteindelijk een, een laatste grond, een, een restgrond wordt dat uh, uh, genoemd. En als nou al die andere gronden niet werken, dan zet je ook nog die restgrond uh, in. Dus hmm. je kunt echt een stapeling opwerpen... Uh, uh, om te, toch vooral maar te voorkomen dat bepaalde informatie openbaar wordt. Nou, dat is iets dat wil ik uh, uh, veranderen. Dat je dus... Maar één reden mag, mag opgeven waarom een, een verzoek niet hmm. ingewilligd zou mogen worden. Maar dan, dat, dan, dan, dat dan, getoetst dan verandert gaan. het toch niet zoveel? Nou maar ja, Dan blijft is... het dan blijft als je als overheid onwillig bent. En kennelijk hebben overheden altijd redenen om niet informatie te willen geven. Mm -hmm. Om die informatie te beschermen. Dan hebben ze toch nog altijd redenen om dat te doen? Dit is één van de aspecten. Uh, mijn ja. wet behelst een, een heleboel uh, aspecten. Ik kan een aantal voorbeelden daarvan ja. noemen. Bijvoorbeeld ook dat wij vinden dat er een register moet komen... Van welke informatie er allemaal is. Als je nu uh, uh, informatie opvraagt, dan ja, moet je dat. Nee. Je weet lang niet altijd welke documenten er allemaal zijn. Dus dan moet je en dat veel breder ook, doen. Dus. Welke er beschikbaar zijn. Zo moet je dat veel breder ja. uh, doen. Lijkt me heel wij stellen, ja. ja, Wij stellen daarnaast ook. Uh, vandaag trouwens werd ook het voorbeeld aangehaald van Noorwegen. Waar je zelfs op internet gewoon kunt aanvinken welke documenten je graag wil hebben. Dat zou eigenlijk nog, nog veel mooier zijn. Um, maar wij stellen bijvoorbeeld ook voor... dat er een informatiecommissaris uh, komt. Dus een, een onafhankelijke functionaris... die ook echt toeziet op uh, de informatievoorziening in, uh, ja, in ja. Nederland. Een soort ombudsman. Een soort ombudsman, maar um, misschien doen we hem daar ook wel... Ja. Het is ook wel weer, ja, daar heeft het wel iets van, uh, van weg, maar aan de andere kant uh, is het, het is echt een onafhankelijke uh, functionaris die uh, ja, uh, toezicht houdt, die ook onderzoek kan uh, doen, ook betrokken kan zijn bij de opleiding van uh, WOP-ambtenaren. Dat zijn uh, de aspecten nou ja. die, waar we dan aan denken. Denk jij, gaat het nou eigenlijk. Nee, kijk, de VVD stelt er wordt een misbruik gemaakt. Mm -hmm. Is dat zo? Ja, er is wel sprake van misbruik. Ik heb bijvoorbeeld maar de afgelopen. Hoeveel? Ja, uh, dat is een hele goede vraag. Uh, de VNG, die zei een tijdje geleden... De Vereniging van Nederlandse Gemeenten. dankjewel. Die zei een tijdje geleden uh, dat er sprake was van veel misbruik. Ja. Vorige week kondigden ze aan dat ze gingen uitzoeken... Uh, uh, om hoeveel gevallen het nou daadwerkelijk ging. Een <lacht> beetje uh, een omgekeerde wereld. Misschien. Ja, precies. Ik had ook zoiets van eerst iets roepen... en dan gaan ja. uitzoeken hoe het zit. Maar goed. Maar, uh, daarnaast... Maar uh, ik, ik lees af getalletjes van vijf keer ja. dat er een beroep op gedaan wordt... en dat ja. er misschien daarvan dan, dan een paar... Vormen van misbruik zijn. Het hangt er ook maar net vanaf wat je allemaal misbruik noemt. Maar het concreetste voorbeeld wat nu genoemd wordt. dat zijn mensen die uh, om geldelijk gewin. dus omdat dan een deadline niet gehaald wordt. een dwangsom kunnen krijgen. en die dus om die reden een verzoek indienen. Dus ik vraag om informatie zodat ik er geld aan verdien. Nou, en dat zijn heel weinig uh, mensen. Is ook heel gemakkelijk op te lossen. Ja. Maar dat gaat om zo weinig ja. dus uh, dus mensen. Dus dat is, dat is het kan wordt groter de, gemaakt dan het is. Dus dat is gezeur van de VVD, denk ik dan. Van, zo'n Joost Verbergen. Daar gaat het helemaal niet om. Ja, ja. Toch? Dat, dat is toch een soort verschuilen achter iets... een heel klein rookwolkje. Ja, nou ja, weet je, dat is dan iets... Uh, dat komt dan in de, in de media. Daar roept dan de Vereniging Nederlandse Gemeenten roept daar dan wat over. En uh, ja, daar springt, uh, springt zo iemand dan, uh, dan op in. En het is dus wel iets wat voorkomt. Maar je kunt het ook heel gemakkelijk oplossen. En dan ja. heb je daarna weer alle ruimte... om het te hebben over de openbaarheid van ja. de informatie. En als je even dat parkeert, is het iets wat eigenlijk een heel klein probleem is, is dan hebben wij te weinig toegang tot de informatie die de overheid heeft als burgers. Is het zo dat het eigenlijk permanent wordt gefrustreerd, of dat? Want er zijn dus maar heel weinig verzoeken die worden gedaan door mm -hmm. mensen op basis van de, de, de wet openbaar ja. bestuur. Ja. Um, nou ja, het komt voor dat uh, Wop-verzoekers het idee hebben dat ze gefrustreerd uh, worden. Uh, um. Uh, uh, dat het uh, heel lang uh, duurt voordat ze bepaalde informatie uh, uh, krijgen, of dat uh, uh, ja, überhaupt er überhaupt geprobeerd wordt om mensen te, te voorkomen dat ze informatie krijgen. Maar wat vooral belangrijk is, is het staat voor mij ook voor iets veel groters. Dus het heeft voor mij ook te maken met de relatie tussen uh, uh, overheid en burgers, tussen bestuur en burgers. Ja. Um, op het moment dat er veel informatie niet gedeeld wordt met burgers... dan krijg je juist dat het wantrouwen ook, uh, ook toeneemt. En ik denk dat wat je kunt delen, dat moet je ook uh, delen. Dus alles openbaar tenzij. En er kunnen altijd redenen zijn om iets niet openbaar te maken. Maar je gaat uit van openbaar. Ja. En dat is niet het geval in Nederland? Hele... Nee, dat is nu, de praktijk is nu niet, uh, niet het is, zo. Nee. Het is eigenlijk, je, je moet knokken om de informatie te krijgen. Dat is ja, eigenlijk niet het idee. Ja, uh, allerlei voorbeelden um, uh, uh, kun je wel geven. En, uh, uh, ik heb zelf bijvoorbeeld een tijd geleden als woordvoerder zorg meegemaakt... dat uh, waardevolle informatie over uh, alternatieven voor een bezuiniging... een bezuiniging op het persoonsgebonden budget... dat die niet openbaar gemaakt uh, werden... omdat de toenmalige staatssecretaris andere plannen had. En ja, als deze alternatieven openbaar waren geweest... dan had ze moeten uitleggen waarom ze toch een ander plan ja. koos. En dat vind, ik, ja, dat vind ik ook een teken van zwakte. Ik denk dat je bereid moet zijn om die alternatieven dan allemaal openbaar te maken... En heb dan ook als politicus het lef om te zeggen... ik kies voor deze variant. is van de Beatles, maar niet gezongen door de Beatles. Here, there and everywhere. Gezongen door Annelies. Speciaal voor jou, Linda Voortman. Ja, dat, uh, dat klopt. Bij welke gelegenheid? Ja, uh, speciaal voor, uh, voor mij en uh, voor mijn uh, inmiddels echtgenoten op onze bruiloft... Uh, Annelies, die kon niet uh, bij de bruiloft zijn... omdat ze in het buitenland was. En uh, toen kreeg ik een uh, berichtje van... Uh, alsjeblieft. Haha, een dus... cadeau. Muziek als cadeau. ja, ja heel En daar, mooi. waarom dit lied? Heeft dat een reden? Of heeft u dat zelf uitgekozen? Nou, ik vond het sowieso wel een, uh, uh, een mooi nummer. En we zaten er wel over te denken. Gebruiken we dit ja. of iets anders? Um, en uh, nou, toen kwam zij hiermee. Uh, hier en toen heb ik haar gevraagd... of we dit ook op de bruiloft mochten draaien. Want dat was eigenlijk nog veel mooier dan de Beatles. Ja. Dat gaat. Um, goed, dat is een cadeautje voor Linda Voortman van de GroenLinks... die zich bezighoudt, dus intensief bezighoudt met de verbetering van de wet op openbaar bestuur. Er moet een wetsvoorstel komen en je probeert nu een meerderheid te krijgen. Nou ga ik die proberen deze kwestie um, te, zetten, te plaatsen in de context van een grotere ontwikkeling. Mm -hmm. Want we worden voortdurend om ons oren geslagen met informatie... Ja. beschikbaar bij de overheid... Mm -hmm. Over burgers, het is eigenlijk andersom. En vice versa. En die kwestie raakt ons ook echt allemaal. Het is niet alleen maar een kwestie van... Nou, je, hebt een, je hebt van die rare mensen die per se willen weten... Wat de, wat de overheid of overheden besloten hebben. Maar dit gaat ook over privacy en vooral informatie. Um, een van de vragen, misschien wel de fundamentele vraag is... wie is eigenlijk eigenaar van informatie? Mm -hmm. In een staat als uh, de onze. Ja. Nou, dat ligt eraan uh, om welke informatie het gaat. Overheidsinformatie, vind ik, is van ons allemaal. Ja. Maar als het gaat om uh, uh, nou, bijvoorbeeld uh, informatie uit je medisch dossier... ja, dat is van jezelf. Um, dus dat ligt er heel erg aan om wat voor informatie het gaat. Overheidsinformatie is in principe van ons allemaal. Ja, ja. Um... Maar is het niet zo dat de overheid van heel veel informatie vindt dat het van, he, van de overheid is mm -hmm. Mm -hmm. in plaats van ons? Die, terwijl ze eigenlijk. Beheer, ja. Ze zijn in zeker eens een beheerder van informatie. Ja. En, die, en de wet, is, zoals die nu is, is die eigenlijk fout geformuleerd. Dat die... ja. en, en als je jezelf als beheerder van informatie beschouwt, dan is het ook zo dat je het geven van informatie als een gunst beschouwt. Ja. En, en dat is wat er eigenlijk vaak gebeurt, ja, dat, terwijl dat, het fundamenteel andersom zou moeten precies. zijn. Precies, het zou juist andersom moeten zijn, het is een recht op informatie. Informa het is overheidsinformatie, de overheid die is er voor ons allemaal, de ja. informatie van de overheid is dus van ons allemaal. En uh, uh, ja, die informatie, je hebt er dus recht op om dat uh, ja. uh, te krijgen. Maar zit daar dan, zie je dan niet een soort ontwikkeling... waarbij die overheid eigenlijk dat beheer zo, zo serieus neemt... Hmm. Dat, het, dat het taken naar zich toe trekt... die ze helemaal niet naar zich toe mag trekken... en de baas wordt van de informatie? Ja, als je een overheid hebt die denkt vanuit het idee... wij weten wel wat goed is voor onze burgers... Ja? dan zul je dat inderdaad uh, uh, krijgen. Uh, dat zie je bijvoorbeeld ook wel met het, uh, het spionage-gedoe. Uh, ja, uh, daar... uh, wij mogen uh, uh, op deze manier uh, met, met informatie omgaan... wij mogen op deze manier informatie vragen omdat wij de overheid zijn. Dat is een fundamenteel verkeerde manier van denken. Omdat je als overheid voor mensen uh, werkt... omdat je als overheid van mensen... Uh, uh, bent, ja. vind ik juist dat je uh, uh, ja, ook heel nadrukkelijk uh, die informatie ook met mensen moet, uh, moet delen. En zeker als je kijkt naar de ontwikkelingen van de afgelopen tijd. Mensen zijn mondiger, mensen beter, weten beter wat ze uh, uh, willen. Technisch is er van alles uh, uh, mogelijk. Mm. Dus dan wil je juist dat uh, uh, die omslag... Je wil niet meer dat de overheid denkt in wij weten wat goed voor u is, maar de overheid moet denken wat kan ik voor de burgers doen. Ja. Maar dan, dan is het toch, een, terwijl je dan bezig bent aan de ene kant met die wet te, te verbeteren... lijkt het wel alsof de grote ontwikkeling juist precies de andere kant op gaat. En dan ga je met die wet niet kunnen veranderen. Namelijk dat wij steeds meer overgeleverd zijn aan de luimen van de staat. Mm -hmm. Ik weet niet of dat steeds meer het geval is. Uh, nou, daar is, lijkt want... het wel op. Ja, misschien is het eerder zo dat die burger zich juist wil ontworstelen aan uh, uh, die greep van, uh, van de staat. Ik nee. denk dat dat juist een ontwikkeling is die je de afgelopen jaren juist steeds meer uh, ziet. Waar baseer je dat op, dat, dat, dat je die burger dat ziet doen? Want nou ja, in, de, ook, uh, in, de, in de reacties op de berichtgeving over die, bijvoorbeeld met, met name NEC, de Amerikaanse inlichtingenprogramma's mm -hmm. en diensten. Is een soort nonchalance te, te beluisteren. Van ja, Dat wisten we toch al. En hoe erg is het nou helemaal? Mm -hmm. Mm -hmm. terwijl er zijn, er zijn, er zijn ja. journalisten die zich daar buiten gewoon kwaad over maken omdat ze zich heel ernstig zorgen maken aangetast ook, ja. ja precies en terecht denk ik ik denk dat het ook heel erg terecht uh, is um, ja het speelt ja, dat... zich denk ik op verschillende schijven dan uh, uh, um, af ja, dat is ook um, ja precies dus misschien gebeuren wel tegelijkertijd <lacht> tegenovergestelde uh, ontwikkelingen uh, ik zie mensen die uh, uh, ja uh, uh, zelf dingen uh, willen doen die nieuwsgierig uh, zijn. Die niet uh, willen dat er voor hun bepaald wordt wat er uh, uh, gebeurt. En daar past volgens mij ook een overheid bij... die zich ook, uh, ja, ook dienstbaar naar die burger uh, uh, opstelt. En jij schetst uh, uh, de situatie van een overheid die uh, uh, ja, ook dingen verbergt. Ook dingen voor mensen uh, uh, bepaalt. En die ontwikkelingen zie je inderdaad allebei... Um, maar dan vind ik die eerste ontwikkeling... dat vind ik wel de ontwikkeling die ik uh, belangrijker vind... Mm. en die ik ook tot wasdom wil brengen. En ik heb daarom ook vandaag gezegd van, dat de hervorming van zo'n wet... dat het eigenlijk een van de grote hervormingen van deze tijd zou moeten zijn. Omdat het ook echt gaat over de relatie tussen uh, burgers en overheid. Ja, maar ik denk dat ik, inderdaad dat je daarmee dan toch... twee tegenstrijdige ontwikkelingen tegelijkertijd aan de hand hebt. Eén keer. Die burger die mondig mm. het lot in eigen hand neemt... mondig wordt, uh, de, de, de staat... Uh, in ieder geval, laten we dan even van de goede bedoeling uitgaan... Uh, vraagt van, nou, ik heb die recht op, geef mij dat. En aan de andere kant geven ze allerlei rechten prijs, zomaar. Via uh, uh, het internet en, en het idee dat we dat toch niet tegen kunnen houden. D dat is toch bizar? Ja, ja, het zijn voor een deel ook weer verschillende burgers... Um, en dat gaat ook om verschillende dingen. Ik bedoel, ik deel bijvoorbeeld via uh, social ja. media ook van alles en nog wat. Mm. Uh, daar heb ik ook mijn redenen voor als, als politicus uh, uh, natuurlijk. Um, maar ja, het gaat denk ik toch ook wel weer om verschillende zaken. Nee, gaat... Overheidsinformatie. Ja. Daarvan zeg ik van dat wil je uh, openbaar hebben. Dat past ook bij de relatie bij een relatie die zoals ik die in ieder geval voor me ziet tussen burgers en overheid. Over... jij zei net van... Uh, wij, uh, als je in het contact met de overheid... Uh, als je een, een, een gemeente bijvoorbeeld aanspreekt... er stond een artikel in de, in de NRC vanavond... ik weet niet of je dat gezien hebt... dat ging over Alfa aan de Rijn... Dat de ambtenaren worden getraind tegenwoordig... dat ze niet meer mogen zeggen... wat kunnen wij voor u doen... als er een burger aan het loket komt? Mogen ze dat niet zeggen? Nou, dat we, dat, dat, ja, kan het of zo. moeten ze dan zeggen... wat kun je zelf doen? Nou ja, precies. Dat moet het, het woordje wij mag in dit geval... Dat trainingen worden zo gegeven. Omdat wij is hier suggereert iets uh, ja, verkeerd. Ja, ja. ja nee, dat, daar ben ik het echt mee, uh, mee oneens. Ik denk wel dat burgers veel meer zelf kunnen doen. Um, maar als je dus al begint met van dat je als overheid niet meer zou mogen vragen... naar je burgers wat je voor hun kunt uh, doen. Ik bedoel, de, de overheid is er wel om de burger te dienen. Dus dat is echt een... Hele rare redenatie. En ook dat je daar dan weer een cursus voor nodig zou ja. moeten uh, hebben. Wat dacht je van gewoon menselijk verstand? Ja, natuurlijk. Ja, ja, overigens heb je dat ook vandaag uh, in je lezing hè, op het ministerie van Binnenlandse ja, Zaken. Dan heb je daar een heel concreet voorbeeld van gegeven. Ja, ja. Van de, want er is een cultuuromslag nodig. Ja, dat... ja, precies. Ja, ik zit even te zoeken, want ik had verschillende voorbeelden. Maar dit ging over de gemeente Rotterdam. Ja. Uh, dat er tonnen besteed worden uh, uh, aan verzoeken uh, over informatie die al bekend zijn. En dat ik mij afvroeg van ja, je kunt toch ook gewoon eens bellen met zo'n burger. En zeggen van goh, de informatie waar jij om vraagt, die staat hier en hier. En dat dat, dat niet gebeurt, dat het meteen gejuridiseerd ge ge ge wordt. Dat je meteen een traject in uh, gaat met advocaten. En dat het formeel en ingewikkeld uh, moet worden. Dat kost heel veel geld. Maar dat verzoek als zich, dat hoeft helemaal niet veel geld te kosten. Als je er maar op een beetje een normale manier... Mee omgaat. Ja. Wopverzoekers zijn ook soms net mensen. En je, je suggereert je moet gewoon even bellen... naar die informatie. Ja, Brenno de Winter die vertelde bijvoorbeeld... dat hij ook als hij een Wopverzoek indiende... dat er één ministerie was... Het ministerie waar we vandaag te gast waren... Het, trouwens, het ministerie van Binnenlandse Zaken... die dan belde van, goh Brenno, je hebt een verzoek ingediend... maar wat is nou precies wat je wil hebben... En dat helpt veel meer dan als je maar in de wilde weg... stukken bij elkaar gaat zitten verzamelen. Ja, ja en dan... bedoel, Ja, maar dat, dat, is, dat is dus... Want aan de ene kant heb je dus daar... Uh, uh, de mogelijkheid van misbruik door mm -hmm. bij mensen. Want we hebben dat niet uitgelegd, maar dat werkt zo. Er staat namelijk een dwangsom ja. op... Um, op het feit dat als een gemeente niet snel genoeg met informatie over de brug komt. dan moeten ze eigenlijk daar een dwangsom over betalen. Ja, klopt. Nou, er zijn dus mensen die, die, die zulke absurde verzoeken indienen. bewust. dat die gemeente daar nooit aan kan voldoen. En dus eh, incasseren zij. Nou, mm -hmm. het is het 1200 zoveel euro ja, per verzoek. Ja, en het, het voorbeeld dat vandaag genoemd werd. Uh, ik heb zelf dat voorbeeld ook van een aantal ambtenaren uh, doorgestuurd uh, gekregen. was ook dat. Uh, uh, dan wordt dat verzoek ingediend en dan eindigt het met... ik ben trouwens graag bereid om te praten over het afkopen... van mijn recht op informatie. Maar is dat standaard geworden? Als, nou ja, dat is, dat is geen standaard, maar, maar er zijn er een paar slimmerikken die dat doen. En in zo'n geval, denk ik, en volgens mij was het de gemeente... Den Helden, dacht ik, die dat nu doet... Ja? die heeft gezegd van, gaan we gewoon niet doen niet meer afkomen, want dat is dat, namelijk ook dat schijnt dus een gebruik te zijn. En, en, en dan hebben we het over dat die hele marginale vorm van misbruik dat gemeentes denken van nou die afkoop som, of die, die boete willen we niet, maar we geven ze dan 300 euro. Ja, en dat dan zijn die schijnt burgers... in enkele gevallen ook voorgekomen ja. te zijn. Maar je kunt ook dus gewoon het gesprek aangaan ja. en dat dat al niet in het hoofd van uh, uh, dat dat al niet opkomt. Waar, dat vind ik echt is ja dat, wat is dat worden? Is dat, is dat angst? Want het een belletje plegen. Vanuit de dat doen de ambtenaren denk ik nooit zomaar. Mm -hmm. Ja, hier had, mag dat niet. Uh, het het mag, mag volgens mij wel. Tuurlijk uh, uh, wel. Ik zou niet weten waarom dat niet zouden mogen. Uh, Jacques Wallage had daar in zijn lezing een paar weken geleden had hij ja. daar een interessant punt op dat ambtenaren uh, hun bestuurders ook willen uh, beschermen en dat ze dus niet willen dat hun bestuurders in de problemen komen door iets wat zij doen en dat dat dan ook leidt tot een verkrampte houding. Uh, ja. Het zou kunnen dat dat het geval is. Dat je het dus extra formeel maakt. En dat het dan he, tot in de hoogste regionen besloten moet worden. Of bepaalde informatie wel of niet gegeven moet worden. Maar als dat ertoe leidt dat er veel meer mensen mee bezig zijn. Dat het veel meer overheidstijd en geld uh, kost. Ja, dan denk ik toch dat die bestuurder er snel van uh, doordrongen moet zijn. Dat een telefoontje laten ja. plegen tussen een ambtenaar en een verzoeker. Toch, ja... Ja. gewoon gezond boerenverstand is. Ja. Dan hoef je ook de wet niet eens voor te veranderen, zou ik zeggen. Nee, dat zou nou echt een kwestie zijn van cultuuromslag. Het ja. is wel een van de allermoeilijkste dingen... om te bereiken in mensen. Cultuuromslag, ja. Ja, ja dat is het ook. En soms helpt het ook wel uh, door in de wet... dingen wat duidelijker op ja. te schrijven. Maar het moet wel hand in hand gaan, denk ik. Maar dat idee wat Wallagen... die um, voorzitter is van de Raad... voor uh, Openbaar Bestuur. Mm -hmm. Dus uit die hoofden sprak hij uh, toen. Um, over hetzelfde onderwerp dus. Uh, wat vind je dan van dat idee dat ambten, ambtenaren... Hun, hun bestuurders willen beschermen? Ik bedoel, dat is toch een wonderlijk ja, soort... Dat is op zichzelf... motivatie eigenlijk. Want zo beschermen dan? Waartegen dan? Nou ja, op zichzelf vind ik dat... Uh, uh ook wel weer, weer begrijpelijk. Je werkt voor een, uh, een bestuurder... en je wil dat hij of zij uh, uh, ja, goed naar voren uh, komt. Dus ik vind dat op zichzelf vind ik nog niet uh, uh, raar. Ik denk dat dat ook heel erg loyaal uh, is. Um, maar het wordt raar op het moment dat dat ertoe leidt... dat zaken juist nodeloos ingewikkeld uh, worden... En dat het dus opgeschaald wordt en, en dat het extra juridisch gemaakt wordt. Dan wordt het uh, uh, zonde van uh, de tijd. Ja. En dan zou je, ik denk dat je dan ook als bestuurder naar uh, je medewerkers moet aangeven van. Bel eerst maar eens eventjes of ja. uh, uh, maak je niet direct zorgen over mijn, uh, mijn positie. Dus ik denk dat het in de eerste plaats dan een probleem is dat bij die bestuurders uh, zit. Dat zij ook naar hun uh, medewerkers die, die openheid ook, ook op hun beurt ja. weer moeten uitstralen. Ja. Ja, nou, ik vraag me af of dat wel uh, zal gebeuren. Overigens vanmiddag sprak ook uh, Brenninkmeijer. Mm -hmm. Was dat interessant? Want die, die... Daar kon ik helaas niet bij zijn... Okay, omdat ik jammer. bij een, een hoorzitting ja. over de euthanasiewet zat. Ja. Dus, um, maar uh, hij heeft eerder een pleidooi gedaan... waarin hij zei dat de hele WOP afgeschaft uh, uh, moest uh, worden... Uh, nou, dat is misschien een beetje uh, te, te rigoureus. Want ik denk dat op zich uh, die, die wet ook voor alle partijen... dat het wel goed is om ja. een wettelijk kader te hebben. Uh, en hij heeft ook eerder bepleit dat er een informatiecommissaris moet komen. En daar zijn wij het natuurlijk opeens. Ja. Ja, dat past een beetje in de lijn van zijn eigen functioneren... denk ik, in de samenleving als nationale ombudsman. Um, hij heeft eerder ook de Montessieu-lezing -le gehouden... waarin hij ook inging op het belang van het begrip transparantie. Mm -hmm. He, de informatie is een sleutelbegrip in onze samenleving geworden... en dat moet transparant zijn. En waarom onder andere? Omdat, zegt hij, macht corrumpeert. Altijd. En je moet dus machthebbers blijven, kunnen blijven um, controleren. Ja. Kunnen we dat in Nederland nog voldoende, vind jij... Um, nou ja, er zijn vaak genoeg voorbeelden van uh, journalisten. Want vaak zijn het dan de journalisten die dat uh, uh, op zich uh, nemen. Die allerlei informatie boven water uh, ja. uh, uh, halen. Um, maar het zou veel beter zijn als politici ook uit zichzelf... al meer informatie naar voren uh, uh, brengen. Um, ja, je denkt natuurlijk meteen aan bonnetjes, aan dat soort uh, nou ja. uh, zaken... Uh, maar juist door daar heimelijk over te doen... creëer je juist uh, uh, ja, het wantrouwen uh, bij mensen. Ja, en transparantie zegt uh, leidt tot vertrouwen. Mm -hmm. En dat ja. is misschien wel een van de belangrijkste. Ja. En ik vraag me af, als je da dan naar de samenleving kijkt... is er nou sprake van veel vertrouwen... He? als het gaat om het openbaar bestuur? Of, of neemt dat alleen maar ziende ogen af... Ik heb wel het idee dat het aan het afnemen ja. uh, is. Dus dan gaan we echt toch um, de andere kant op, hoor. Ja, en daarom moeten we dat ook zien te keren. En ik denk dat we dat doen door meer transparantie... meer actieve openbaarmaking. Dat je daarmee ook als bestuur, als, als politiek ook laat zien... van, hé, hey, um, wij willen ook uh, uh, graag die, die, die goede relatie uh, aan. En wij willen ook laten zien dat wij er zijn voor uh, uh, de mensen. Dus... Um, ik denk dat als je dat uh, uh, duidelijk naar voren uh, brengt... en ook laat zien dat je uh, uh, niet wat te verbergen uh, hebt... dat je dan dat vertrouwen ook kunt, uh, kunt herstellen. Als het, nou, als het nou gaat om de grote kwesties zoals uh, Irak in de tijd... en nu eigenlijk ook weer in de aanval op Syrië... dan, dan speelt informatie ook een cruciale rol. Hè? Mm -hmm. en ik dacht daar net ook even bij mijn vraag aan... Van, um, um, kunnen wij de overheid, jullie als politici in de eerste plaats... in de Tweede Kamer, de, um, de overheid nog wel voldoende controleren... als op, op cruciale momenten ja. Ja. informatie classified is... Ja. Dat wordt, uh, uh, dat, dat wordt uh, in sommige gevallen heel erg moeilijk uh, uh, gemaakt. Als je een minister moet geloven dat uh, de situatie uh, uh, opeens heel erg veranderd is. Maar je mag de informatie waar hij dat op baseert niet zien. Ja, dan is dat heel moeilijk. En dan kun je ook als volksvertegenwoordiger niet aan de mensen die jou gekozen hebben uitleggen. Uh, uh, waarom je een bepaalde keuze uh, maakt. En dan komt je controlerende rol als volksvertegenwoordiger ook in het geding. En hoe is dat te veranderen? Of is dat, iets, is dat ook toch iets wat... Dat is natuurlijk een paar ja. keer gebeurd. Waardoor ja. je toch gaat denken... Ja, maar we gaan juist de andere kant op. Dat die overheid steeds meer als een soort autonoom... Meer autonom, voor zichzelf wil houden. Ja, meer voor zichzelf wil houden. En steeds meer als ja. een soort autonoom orgaan gaat functioneren... Um, waar wij toch los van komen te staan eigenlijk. Mm -hmm. En dan zeg ik het voorzichtig natuurlijk. Ja, ja. ja ik, ik zie die ontwikkeling... En ik denk dat we dat inderdaad juist moeten keren... door uh, uh, ja, hopelijk meer politici, uh, uh, meer, meer bestuurders die zeggen van... ik wil het juist wel uh, uh, actief openbaar maken. En ik noemde in mijn toespraak ook uh, uh, het college van, uh, van Roermond. Hè, die hebben natuurlijk een hoop uh, uh, meegemaakt. Dus een hoop gedoe ook uh, uh, geweest. En die hebben nu gezegd van... wij maken de, uh, de ambtelijke adviezen... waarbij we afwijken als we afwijken van de ambtelijke adviezen... maken we openbaar waarom we dat... Uh, doen. Nou, dat soort dingen, ik denk dat dat al uh, helpt om uh, ja, ook meer inzicht te krijgen in het proces van besluitvorming, maar ook dat uh, um, je ja, ja, als, als bestuur ook, uh, uh, ook aangeeft uh, ja, waarom je iets uh, ja. uh, vindt, waarom je bepaalde keuzes uh, uh, maakt. Je dus redden? je hebt, je hebt uh, bestuurders uh, nodig die zeggen van uh, wij, uh, uh, wij gaan nu hier nu tegen uh, in. We wij, wij zien deze, de ontwikkeling de andere kant op gaan, ja. maar wij gaan het nu een, een halte toeroepen. Ja. En ik hoop dat mijn WOP daar een, een stukje in ja. kan, uh, kan zijn. Ga je het redden met die wet? Ja, ik je je spreekt al over mijn WOP, dat vind ik wel heel goed. <laughs> Ja, zo'n initiatiefwet is, wordt, ook, dat... wordt ook een beetje, ja, nou, kindjes misschien overdreven. Maar het is wel echt iets weet je, het is iets waar je zoveel mee bezig bent. Ja. Ik heb nog een paar initiatiefwetten waar ik ja. heel hard aan werk. Ja. En uh, ja, waar maar je heeft, zo is... graag wil dat je dat ook uh, gaat, gaat bereiken. Want het zijn de momenten waarop je als politicus het gevoel hebt, nu kan ik echt verschil maken. Door hiervoor ja. te knokken kan ik echt dat die cultuuromslag ja. mede in gang helpen. Ja, Bijna precies. tegen de tendens van de tijd in. Precies, ja. En ik verwacht niet dat meteen de hele wereld uh, veranderd nee. wordt, maar ik verwacht dan wel dat er stappen gezet uh, worden naar, uh, ja, naar die andere cultuur, naar een, een, een betere uh, wet. En dat ik daaraan ja. mag bijdragen als volksvertegenwoordiger. vind je, ik heel erg eervol. Ga je te redden? Ja, ik denk het wel, ja. Je ja, de ik heb de VZD vandaag nog wel binnen zitten. Ja. Ja, Want heb wel je weet toch inmiddels hoe de, hoe, de, hoe de stemverhoudingen liggen hier? Je weet toch ja. inmiddels wie je binnen hebt en wie nog niet? Ja, ja, precies. Nou ja, ik heb wel een redelijk zicht op, uh, op wie ik binnen uh, uh, heb. En uh, het is natuurlijk wel, je hebt dan de Tweede Kamer... en daarna komt de Eerste ja, Kamer uh, nou, De verhoudingen uh, natuurlijk echt anders liggen, dat weten we. Ja, maar ik, uh, ik denk dat ik het wel, uh, wel geredde. Ja, ik weet van een aantal partijen die sowieso er positief tegenover staan. En partijen uh, uh, waarvan ik denk... Dat die met een goed inhoudelijke uh, debat te overtuigen zullen zijn. En ik heb dat trouwens doen... ook uh, de VVD nog niet opgegeven hoor. <laughs> nee, maar dat moet nog gebeuren. Er, moet nog een debat, er komt natuurlijk nog een debat ja. over. Wanneer, ja, wanneer is dat precies? Het, het proces is, uh, is als volgt. Over een paar weken, uh, sowieso begin uh, november. Dan stuur ik de wet naar de Kamer dan uh, kunnen Kamerfracties daar schriftelijk vragen over uh, uh, stellen... die ik dan weer moet beantwoorden. En dan komt het vervolgens in de Tweede Kamer... krijgen we dan een debat. In, uh, nou ja, in principe in twee termijnen. Dat hangt ook weer af van hoe zo'n debat uh, verloopt. Uh, en dan besluitvorming. Ja. En dan in de Eerste Kamer. Er komt, dat, dat gebeurt natuurlijk niet zo heel vaak, hè, denk ik... dat je een, een wet... Ja, indiend. Nee, nee, klopt. het dat, dat recht heb je natuurlijk als, als uh, volksvertegenwoordiger. Ja, ik zit nu drie jaar in de Kamer. En ik heb het op de onderwerpen waar ik me mee bezighoud. En dat zijn er natuurlijk wel redelijk aantal. Heb ik er nu volgens mij een stuk of vijf voorbij zien komen. Nou ja. En dat zijn dan toch de hoogtepunten van het jaar ook, denk ik. Of niet? Um, nou ja, goed. Uh, uh, in politiek heb je veel hoogtepunten. Ja. En soms ook wel dieptepunten. Ja. <laughs> maar dit zijn wel. Ja, ik, uh, ik heb zelf met het correctief referendum. Heb ik al, uh, uh, ben ik al. ben in, ik al mede-indiener ja. geweest. En het is wel. Het is echt parlementair uh, handwerk. Hè? Ik bedoel dat je echt een wet uh, uh, maakt. Um, en op die manier dus ook weer bijdraagt. Uh, uh, ja, dat vind ik wel heel bijzonder. Ja. Ja. ja, dat wordt het spannend. Overigens, waarom moet het dan over. Is dat een reden dat het over een paar weken die wet naar de Kamer gaat? Nee, dat Want, is gewoon mijn, mijn, dat is gewoon je op mijn, mijn eigen, eigen planning. planning. Ja, je moet op een, kijk, het, het moeilijk is om, je bent bezig met het maken van wetten, maar tegelijkertijd gebeurt er ook van alles en nog wat. Uh, ja. Spoeddebatten, uh, werkbezoeken, uh, gesprekken met mensen. Ja. Dus je kunt makkelijk een jaar verder komen met zo'n uh, wet. Dat je een jaar uh, er niks aan doet. Ik heb voor mezelf gezegd, ik wil hem over een paar weken in de Kamer uh, hebben. Ja, ja. Dus ik moet nog een reactie schrijven op uh, het advies van de Raad van State. Uh, nou, goed kijken of uh, alle artikelen, of dat allemaal nu, uh, nu klopt, of de toelichtingen ja. daarbij in orde zijn. En uh, nou, ik heb voor mezelf gezegd begin november. Het lijkt me wel grappig om een wet te schrijven. Ja, dat, bedoel, nou, ik u... heb natuurlijk ook wel ondersteuning. <lacht> ja, nee, hè? Nee, dus, dat is gelukkig maar. maar... maar. <lacht> Jij met je hebt een beetje belangstelling voor literatuur, waar we het nog niet over gehad hebben. <lacht> is het is toch wel geestel dat je dan in dat proza begint. Maar goed, Linda Voortman. Um, we zijn nog niet klaar, want je blijft. Dus na het hoorspel. Dan gaan we verder over. De transparantie en de openbaarheid van bestuur. Tot zo. Na Ede. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. maar weet niet eens wie er naast me woont. Een CRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 4, aflevering 51, 1977.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 Ik geloof niet dat dat in onze commissie een punt is. Ik wil het nog wel eens met Balk overleggen. En je voorstellen om mij door appel te laten opvolgen, Ik vind het vervelend om het te zeggen, maar dat lijkt me wel helemaal niks. Omdat hij in de commissie de enige hoogleraar in ons vak is... Dat is natuurlijk die... wel zo, maar ik vertrouw hem niet. Dat zei het maar ook. Hij is mij te glad. Ik heb u natuurlijk veel liever. <laughs> ja, nou, wacht me horen, enzovoort, enzovoort. Ik zal het vooral nog even met Balk bespreken... maar ik kan me niet voorstellen dat er bezwaar tegen is. Doe.